Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden geen treinen meer naar Den Haag Centraal. In de stad is op dit moment een demonstratie tegen de coronamaatregelen aan de gang. Er mogen eigenlijk maximaal 200 actievoerders meedoen... maar inmiddels staan er veel meer mensen op het Malieveld. Verslaggever Jeroen de Jager is er ook bij. Dit is de laatste in een cyclus van uh, anti-corona-demonstraties. Die is aangekondigd. Die is door het hele land gegaan, los van Amsterdam. Uh, het slotstuk heet het hier in Den Haag vandaag. Om te voorkomen dat het nog drukker wordt... heeft de politie wegen rondom het Malieveld afgesloten. En er rijden dus ook geen treinen meer. En bij rellen in de Belgische stad Luik zijn gisteren 36 agenten gewond geraakt. Tien mensen zijn opgepakt, zegt de politie daar. In de stad was een Black Lives Matter demonstratie. Volgens lokale media liepen er ook jongeren mee die schade wilden veroorzaken. Die vernielden een restaurant en winkels en bekogelden een politiebureau en het stadhuis. En de strijd om Limburg is vanmiddag gewonnen door Fortuna Sittard. De ploeg kwam tegen provinciegenoot VVV eigenlijk geen moment in de problemen. Dat zegt verslaggever Richard van der Made. Het is zo onmachtig wat VVV laat zien ook weer in de tweede helft. Korte oprisping was er wel toen Giacomakis met zijn eerste kans meteen scoorde de topscorer van de Nederlandse eredivisie. Het werd 3-1 en dat is alweer de zevende nederlaag op rij voor de Venlonaren. En de bekendste inwoner van Diergaarde Blijdorp is vandaag jarig Gorilla Bokito wordt 25. 20. Hij is vooral bekend voor zijn ontsnapping in 2007. Hij sprong toen over de gracht van zijn verblijf, klom over de omheining en greep een vrouw beet. Deze man zag het allemaal gebeuren. Begrepen zag ik die vrouw liggen in de bosjes. Die gorilla pakte hem met één hand beet zo. Weet er gewoon dat als een poppetje was. sleepte er helemaal door de bosjes heen. Dus richting het kinderspeeltuin. daar heeft hij de er ergens losgelaten. Daarna ging het dier naar binnen bij een restaurant in de dierentuin. Mensen vluchten de restaurant in bij de glazen deuren dicht. Dan die gorilla, tuss, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb genoeg die duim er zo uit. Als ze binnen verder gaan rijden. Ga... Uiteindelijk werd Bokito ingesloten door verzorgers... die hem neer konden schieten met een verdovingsgeweer. En het weer nog wisselend met vooral landinwaartsbuien. Aan de kust blijft het langer droog en is er ook af en toe wat zon bij een graad of 9. Vanavond is het overal bewolkt en regenachtig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam bij Durgerdam. Je hebt daar vijf minuten op onthoud door een aanrijding. Er is ook een rijstrook dicht.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 Zo werd het even na drie uur op een zonnige zondagmiddag in Zandvoort. Ja, het zonnetje schijnt lekker. Temperatuur een graadje of op uh, 7, 8. Maar uh, buiten voelt het toch wel uh, redelijk uh, fris aan nog. Wanneer krijgen we nou echt het mooie weer, Albert-Jan? Het uh, echte mooie weer. Echt een mooie weer. Dan moet je nog even geduld hebben. Want April doet ook nog wat hij wil. Dus uh, kan nog alle kanten op. Hoor. Ja, we zijn er nog niet uh, klaar mee. Niet het lijkt uh, corona wel. Wat gaan we doen in dit uur? Uh, we gaan de provincie in. Vandaag uh, de, de tweede uur. Uh, we gaan uh, naar Amsterdam. Want uh, in Amsterdam uh, maakt de AMBO... dat is natuurlijk een landelijke zorg, iets van de AMBO. Die maken zich namelijk erg veel zorgen over... dat ouderen uh, fouten maken bij het stemmen. Ik bedoel, ik heb het ook een keer op tv gezien hoe het dan moest. Nou, ik was halverwege ook de draad kwijt. Maar ik ben ook al wat ouder, dus, hè, dus dat, dat kan. Uh, daar hebben we hebben dus een bijdrage uit Amsterdam. Maar daarna gaan we, uh, we gaan ook nog naar Westzaan... Want Fred Kroket moet weg. Ah, oh nee. Ja, hè? Dat die, nee. die reportage is erg, erg, erg ja, aandoenlijk. En als we nog tijd hebben, dan, gaat, dan gaan we nog naar Alkmaar. Want daar rijdt, daar rijdt de SRV-man weer. En Want horecaman Peter Visser, die, had een, die zat dus in de horeca... maar die heeft nu de SRV-auto weer heruitgevonden. En hoe dat gaat. Die, al die, die drie reportages hebben we in samenwerking met NH... TV uh, voor u geselecteerd. Is de melkboer ook weer uh, terug daar? Ja, of ja, is... ja, ja nou, dat klopt. Hier, melk en kaas en, uh, en de reacties van mensen. Dus dat is hartstikke leuk. Uh, dan hebben we natuurlijk om half, rond de klok van half vier de evenementenagenda. We gaan nog even. Die Zoomborrel hebben we natuurlijk nog. En in datzelfde weekend hebben we natuurlijk een heel groot uh, uh, online event. Van uh, Le Champion. Daar ook nog even, want daar kan nog steeds op ingeschreven worden. Dus daar staan we ook even bij stil. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven. Oh, we hebben toch nog voetbal. Straks de rusttanden niet vergeten. Nee, ik die moeten luk... we wel vergeten. Nee, het nee, dit, dit, dit is nog geen Dat het rust. Het hoeft helemaal niet. Laten nog... we gewoon de tweede helft erbij pakken of zo. Nee, dus uh... Daar, uh, daar, kom ik, daar kom ik straks ook nog op terug.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 Voor deze band, uh, Clean Bandit. We begonnen eigenlijk allemaal met uh, deze plaat die we net rijden. Tezamen met uh, Jazz Clean. Dat is een hit, uh, met I Rather Be. We gaan de regio in. Ik ben uh, heel benieuwd. Als eerste gaan we het hebben over het uh, stemmen. Hè? We, uh, morgen kunnen we naar de stembureaus uh, toe, Albert Jan. Maar uh, daarvoor konden we ook al? Konden we met, per post stemmen? Oké. Okay. Tot afgelopen vrijdag uh, kon dat. Maar veel ouderen zijn daarbij de fout in gegaan om via de post te stemmen. En de Ambo maakt zich zorgen straks over het aantal uitgebrachte stemmen die correct zijn via de post. En wat daar van de hoeveelheid brieven die de deur uit zijn gegaan. Een voorbeeld daarvan uit Amsterdam. Ouderenbond Ambo maakte zich zorgen over het stemmen per post. Bij het stemmen ging nogal wat fout, waarschuwden zei waardoor veel stemmen ongeldig zijn. Maar dat mag niet gebeuren, aangezien in Amsterdam zo'n 70.000 mensen boven de 70 hun stem op deze verkiezingen wilden uitbrengen via de brievenbus. Tot jongsleden donderdag zag bij de gemeente Amsterdam 13.000 van de 70.000 mogelijke poststemmers zijn binnengekomen. Hoeveel van deze stemmen ook echt geldig zijn, is nog maar de vraag Ge... Keken naar de landelijke cijfers, beloofde dat er niet veel goeds. 2,5% van de 400.000 ontvangen poststemmen is ongeldig. Ook Rob Dijs uit Amsterdam, 73 jaar oud, was een van die 70.000 mensen in Amsterdam die mocht stemmen per post. Hij is slechte been en behoorde dus door zijn leeftijd tot een risicogroep. Normaal gesproken was er in het verzorgingshuis waar hij woont. Een stembureau, maar corona gooide uh, uiteraard ook daar roet in het eten. is een van de 70.000 Amsterdammers die wegens zijn leeftijd mag stemmen via de post. Nou meneer Dijst, historische dag zou ik zeggen. Ja, het is, tot en laat mag je die uh, enveloppen in de bus gooien, tot 4 uur dacht ik hè? Ja, of 5, ja. dus u heeft nog even. Nee, ik gooi je zo erin. <laughs> Zal ze dichtplakken oké? Okay? Roep is er blij mee. Maar ouderenbond AMBO maakt zich zorgen. Het is heel fijn dat 70-plussers nu per brief kunnen stemmen in verband met corona. Dus niet naar het stemlokaal hoeven. Maar het blijkt dat er nogal wat fout gaat en dat veel van die stemmen helaas ongeldig zijn. Moet u niet even een jas aan? Nee hoor. Ik heb het nooit koud mevrouw. Je krijgt namelijk twee enveloppen. Eén envelop voor je stembiljet. Dan moet je, je moet eerst je keuze maken. Dan moet je dat stembiljet in die envelop stoppen, dicht plakken. Want jouw stem moet geheim blijven. En dan moet je die envelop eh, samen met je stempas in de retour envelop stoppen. En dat opsturen. Nou, als daar ergens wat fout gaat, dan kan je stem ongeldig zijn. U heeft wel mazzel. Dat is echt dichtbij. Jazeker. Ja, welke wordt het? Die? Ja, ja. Hoppakee. Maar als straks de restzetels worden verdeeld, dan kan dat echt een grote invloed hebben. En bovendien, iedere stem geldt. God, het regent weer een hè? Nou, maar u heeft heel mooi gestemd? Ik heb gestemd, ik heb alles gedaan. Inmiddels heeft de gemeente 13.000 poststemmen ontvangen. Maandag gaan de enveloppen open voor een check. Dan zullen we weten of de angst van de AMBO bewaarheid wordt. Nou ja, we zagen net het uh, filmpje van uh, NH Nieuws. Deze meneer die bezorgde zelf keurig netjes uh, de envelop. Ja, moet ik eigenlijk zeggen, in de brievenbus. Maar wij waren heel goed aan het kijken naar het filmpje van NH Nieuws. En zagen toch echt dat hij twee enveloppen in de brievenbus uh, deed. Klopt. Dus dat klopt niet. Terwijl die meneer van de Ambo uitlegde: één doe je in een envelop, je stem die plak je dicht. Die doe je samen met die andere, met je, stem, uh, met je stembiljet. Uh, ...doe je die in één envelop. Maar hè? Rob, die gooide er wel even twee in. Hij gooide er twee in. Ik hoop dus dat hij ook voor uh, iemand anders uh, moest stemmen. Anders uh, is dat weer een ongeldige stem, uh, helaas. Nou, ik, ben nee, benieuwd... in ieder geval, ik had ook een uh, promotiefilmpje trouwens gezien... ...van de Rijksoverheid uh, daarover. Ja. Dus Dan zag je een uh, wat oudere man. Die deed even voor hoe het uh, wel moest gebeuren, weet je wel. Ja. En uh, op een gegeven moment uh, zag je gewoon twijfel in zijn ogen, in zijn blik. Ja. Zo van doe ik het eigenlijk wel goed. Ja. En dat was dus het promotiefilmpje voor uh, de stemmen de per uh, post van de overheid. Ja. En ah. zelfs dat ging bijna fout. Dus een moeilijk verhaal. En uh, nou, laten ik, we hopen ik, dat ik heb, toch nog wat ik, stemmen goedgekeurd worden. Ik ben benieuwd worden. wat het landelijk uh, straks, na de, als de stemmen allemaal geteld zijn... hoeveel procent uh, stemmen er boven de 70 niet juist geretourneerd waren. Ik denk dat dat wel een heleboel kunnen zijn. Nou ja, in ieder geval kunnen we vanaf morgen safe naar de stembureaus. En in Zandvoort zijn dat morgen overmorgen twee stembureaus. De Blauwe Tram en Pluspunt in Nieuw-Noord. Gaan we weer eens uh, terug te horen. Frankie Valley uh, in de Four Seasons. Dan in een nieuw jasje gestoken door uh, Madcom en Begging. Ja, voordat we weer de regio ingaan uh, naar uh, Fred Kroket... gaan we eerst even naar een uh, andere regio. Dat is uh, regio Eindhoven. Klopt. Uh, even uh, De wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Even de tussenstanden. Uh, PSV thuis tegen Feyenoord. Tussenstand, Rob. Rustig maar, rustig maar. 1-1. De ruststand. Het is toch nog goed gekomen. Zo vlak voor rust. Ik was even bang. Ja, nee. Maar, maar het is uh, nou uh, 1 tegen 1, want uh, Feyenoord stond eerst voor voor onze luisteraars. Dan de andere wedstrijd. Half drie eveneens gestart. FC Utrecht tegen Vitesse. Ook daar staat het. 1 tegen 1. En dan, en dan uh, hebben we nog uh, de klapper van de dag. Om kwart voor vijf ontvangt Pek, Zwolle, uh, uh, Ajax... Dus. Nou, ik krijg uh, trek. Wat je het nu gaan doen? Ja, een oh. lekker kroketje erbij. Uh, dan moeten even kijken uh, hoe dat uh, allemaal precies uh, gaat. Oh ja, we gaan naar, daarvoor gaan we naar Westzaan. En uh, in uh, Westzaan, daar uh, heb je Fred Kroket. Uh, maar Fred Kroket, die uh, moet weg door een fastfoodketen. En dat vindt hij niet eerlijk. Uh, stilzitten uh, was geen uh, optie voor Fred dat zei hij vorig jaar op het moment dat zijn bedrijf in de evenementenbranche opging in rook. Fred bleef positief, wat leidde tot een goed goedlopende snackbar in West-Zaan. Maar nu blijkt uit gesprekken van de gemeente dat hij zijn plekje moet afstaan voor parkeerplaatsen. En de plaats verderop lijkt vergeven aan een grote fastfoodketen. Dan is Fred Kroket ergens dit jaar over, al dus Fred, Kroket, Fred Voskuil, zoals hij normaal gesproken heet, uh, verslagen.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 Dank aan Enanius voor deze reportage. Twee uur duiken we altijd de regio in. En toen ik deze single van Marco Bassato en Rolf Sanchez voor het eerst hoorde... dacht ik meteen, nou, het klinkt wel een beetje als dat Koningslied uit 2013. Ja, dezelfde sound, hè. Maar dat klopt, want John Eubank heeft ook deze plaat geproduceerd. Je hoorde een moment, de nieuwe single van Marco en Rolf. En dan denken we meteen weer aan het interview... Tranen met tuiten gisteren bij Linda de Mol op SBS 6... en 1,4 miljoen mensen hebben daarnaar gekeken. Hebben ze gelukkig de kijktop 5 nog net gehaald voor die avond. Albert-Jan? Nou, ik vind het prima. Ja, jij keek naar dat andere. Iets ja. met een schilderijen sterren, op het, sterren op het doek. Doek. Ja, die bedoel ik. Ja, ja. Uh, we gaan evenementen doornemen. Althans, ja. de inschrijving staat nog open... dus vandaar dat we nog even terugkomen op het volgende. De Zandvoortse evenementen gaat virtueel van start... Vanaf zaterdag 27 maart kunnen wandelaars, fietsers en hardlopers virtueel meedoen aan een van de Zandvoort-evenementen. Sportorganisatie Le Champion wil met deze virtuele editie het gevoel van het dertig van Zandvoort, de omloop van Zandvoort en zandvoort naar de mensen thuis brengen. Helaas is het ook dit jaar niet mogelijk om in Zandvoort te genieten van het meest afwisselende parcours van Nederland. Met deze virtuele editie kunnen deelnemers de Zandvoort-evenementen alsnog in hun eigen omgeving beleven. De provincie Noord-Holland, vaste sponsor van de 30 van Zandvoort, is bij deze virtuele editie hoofdsponsor van alle drie de evenementen. De Zandvoortse evenementen, die gepland stonden voor 27 en 28 maart van dit jaar, werden vorig jaar, vorige maand, afgelast. En normaal gesproken zouden er dan ruim 20.000 sporters, je kan het je nauwelijks meer voorstellen, starten op Circuit Zandvoort. De organisatie geeft deelnemers nu de kans door middel van, het, een, van de speciale event-app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 We zijn trotse hoofdsponsor van, dit even, van deze evenementen, omdat deze ook in een tijd met coronamaatregelen stimuleren om op een duurzame en verantwoorde manier in beweging te blijven. Noord-Hollanders zijn de afgelopen jaar veel meer gaan wandelen, fietsen en hardlopen. Door deel te nemen aan deze sportieve evenementen word je uitgedaagd en kun je jezelf nieuwe doelen stellen. Voor meer informatie ga even naar de website van de sportorganisatie Le Champion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 De avond is voor iedereen gratis toegankelijk. Leuk voor jong en oud, binnen en buiten Zandvoort. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Want via de website www.visitzandvoort.nl kun je zo binnenkomen vallen. Maar ik zal me wel even aanmelden, want anders kan ik geen prijzen winnen. Heb ik van Lana Lemmens begrepen. Ga even meer informatie naar de website www.visitzandvoort.nl. En ik zou zeggen, borrel ze! Ja, en ik ben heel benieuwd naar het optreden van de burgemeester natuurlijk... Uh... Dus ik, dat... denk, ik denk iets met een gitaar. Ja, dat, nou ja, als je hem een beetje kent, dan zou je dat bijna denken. Dankjewel, Albert-Jan, voor de evenementagenda. Hij is weer terug, gelukkig. Dat betekent dat we de goede richting opgaan, om het zo maar te zeggen. En dat we uit een, langzaam, maar zeker uit een diep dal gaan kruipen. We hoorden het, Rolf Sanchez en Marco Borsato. Maar hij heeft ook alleen een hit en die heet Fan Fan. Yo sé que tú piensas en mí tú dices que no pero je sí. a mí no me mientes Disculpame si te mentí no fue mi intención ser así errame que Je comenzar de nuevo tú quieres yo quiero Esto no No, don't mami, tanto, dale, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. no I don't mami, tanto, dale, ven. ven, I'm ven, ven, ven, ven aquí, tú conmigo solo if ven ven ven. ven, ven, ven, no don't know mami, tanto, dale, know ven, I'm ven, mami, I don't know if I'm a mami, I don't know if a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 En dat was de uh, solo-singel van uh, Rolf Sanchez. Tijd voor een beetje reggae. De shadows grow so long before my eyes. And they move in. Across a page. Suddenly the day turns into night. Far away from the city. But don't hesitate, cause you're love.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 and gray and blue besides clouds are stuck in islands in the sun I wish I could buy one out of season Een tijdje geleden werd uh, deze single uitgebracht door Build to Power. En dit was het uh, origineel, uh, weer een stukje ouder. Je hoorde Big Mountain, lekkere reggae. Op een zonnige zondagmiddag bij uh, CFM. Je hoorde Baby, I Love Your Way. We zijn vanmiddag in uh, uur twee uh, de regio uh, ingedoken, Albert-Jan. En ja. jij hebt een heel mooi item gevonden, want... Ja. Wij, kunnen, wij kunnen het ons sowieso nog herinneren. De SRV-man, hè? Ja, die uh, langs de deur uh, reed. En wij hadden in uh, Zandvoort hadden we Warmerdam, die, uh, oh. die langs de deur reed. Ja. En voor deze reportage gaan we naar Alkmaar. Want hij is weer terug van weg geweest. Je zegt het al. De SRV-wagen. Een, een supermarkt op Wielen die vroeger door dorpen reed... om inwoners van boodschappen te voorzien. Wederom, hoor, wederom een horeca horeca-ondernemer Peter Visser... Rijdt namelijk sinds afgelopen week met een opgeknapte wagen door de straten van Alkmaar, Heilo en Bergen. En in de volgende reportage de reacties van zijn klanten. Een speciale aanbieding: leven de SRV Melkman. Leve de man van de SRV van je Hyper Piep de man van de SRV van je hyper de Piep Hoeré. De bekende rijdende winkels maken al een tijdje geen deel meer uit van het straatbeeld. Tot nu. Want horecaondernemer en zoon van een echte SRV-man Peter Visser heeft het oude idee weer nieuw leven ingeblazen. Nou ja, laat ik natuurlijk heel eerlijk zijn. Het is ontstaan uit overlevingsdrang. Want we zitten natuurlijk met al die horecabedrijven niet in de beste tijd van ons leven. En wij verkopen in pluim heel veel traiteurmaaltijden. Als we buiten gingen staan, dan verkopen we twee keer zoveel maaltijden. En toen dacht ik, ach, als ik ze bij de, bij de mensen langsbreng, dan wordt het nog drukker. En uh, mijn vader was melkboer, dus ja, 1 en 1 is 2. We hebben een SUV-wagen gekocht en ingericht Zo, en, uh, en uh, ja, hier staat hij. Is voor één? Zo! Ja. Lekker smoren, burrito, lekkere César salade. veel te veel. De keuze, de keuze is veel te veel. De keuze is leuk, ja. Ja, ik vind het een heel mooi initiatief, een heel mooi ondernemersinitiatief in deze tijd. En uh, de ouderen onder ons kennen natuurlijk nog wel de SUV-man uit het verleden. Dus oude tijden herleven een beetje. En ik ben het binnen geweest. Ik vind het een heel mooi assortiment. Lekkere dingen, lekkere verse dingen, gezonde dingen. Dus ik heb uh, wat dingen gekocht. We hebben Alkmaar opgedeeld in zessen uh, in eigenlijk. Dus uh, we gaan naar de Dammeer, we gaan naar de Fronemeer, we gaan naar de Bergenmeer, we gaan naar Alkmaar Zuid. Uh, Hello komt uh, uh, waarschijnlijk aan de beurt. En uh, we willen ook nog een dagje naar Bergen. En uh, zodra we weten hoe het werkt, dan gaan we dat communiceren op onze Facebookpagina en op onze uh, website. En dan uh, ja, komt er natuurlijk ook een routine in. Dus uh, we zijn vandaag in, uh, in uh, Alkmaar West en de Bergenmeer. Dus uh, ik denk dat wij uh, volgende week de woensdag dat weer zijn op, uh, op deze dag. Nou, ik ik vind het echt helemaal geweldig. Echt waar. Ik word er helemaal blij van. Je, je bent toch geneigd om meer te kopen, maar dat vind ik ook wel leuk. Ja, ik ben zwaar onder indruk, want ik wist niet dat het nog bestond. Hey, straks. We gaan weer ja, we lopen. Dankjewel. Hey, doei. Fijne dag. Geweldig hè? om te zien dat de S.F.P. man weer terug is daar in Alkmaar en Bergen. En uh, ja, de, de klanten kunnen het ook uh, enorm waarderen... dat, uh, dat er weer een, uh, een supermarkt langs de deur rijdt, uh, Albert-Jan. Is dat wat voor jou of uh, niet? Nou, kijk, ik bedoel, nee, dat hangt natuurlijk ook wel... hangt er vanaf waar je gaat rijden, hè? Ik bedoel, deze rijdt dan in Alkmaar, Heilo en Bergen. En uh, ja, in Zandvoort kan je, al kan je bij grote, bij grote kan je de, de boodschappen laten bezorgen. Dus dat is ook een optie. Maar dit heeft natuurlijk wel iets, iets, iets, iets kneuterigs. Ja, ja daarom. Nou, ik zeg, maar dat bedoel ik in de goede zin van het woord. hoor. Er zit ook een gunfactor ja, bij hè? Zo he, zie je de, zo zie je buren nog eens wat ze in ja. huis halen. <laughs> wat koop jij nou? nou, koop je, jij nou? Jeetje minietje. <laughs> nee, maar uh, ik vind het een geweldig initiatief. En het is wederom een horecaondernemer. Want de horeca op zijn gat. Hij pakt zichzelf op en uh, hij gaat de sv man uh, uithangen. Mooi, de ja. sv man uh, daar in uh, Alkmaar Bergen en Heilo. Dank aan uh, onze collega's van uh, NA Nieuws uh, voor deze reportage. Op nhanieuws.nl kan je uiteraard de video ook nog een keertje terugkijken. De Zandvoort op zondag bij tot aan 5 uur vanmiddag. En wil je meekijken? www.zfm-live.nl En dan kijk je live mee in de studio. En dan zitten wij er tot aan 5 uur vanmiddag. En nu op de Zandvoortse radio uh, Steve Allen. Cause my love Belonged to you This simple Dat waren de Italo-klanken van uh, Steve Allen. Onder meer uh, bekend uh, van uh, ja, dit soort muziek eigenlijk. Letter from my heart, ook uh, een van zijn grote hits. We draaiden ditmaal de 12 Inch versie. In die tijd uh, maakten ze nog van die zwarte grote schijven, Albert-Jan. Ja, uh, die ja, ja. dan uh, extra lang uh, duurden. Dan kreeg je uh, eigenlijk twee voor de prijs van één zo'n beetje. Zo'n singeltje was reet duur natuurlijk. vijf of zes gulden hoor. Nou ja, nog meer zelfs. Ja. Singeltje, dat was uh, niet te betalen. Dan kon je beter een uh, 12-ins uh, nemen. Want dan had je op de b-kant nog twee uh, remixes uh, van, uh, van de plaat zeg maar. En daar weet jij alles van, want je hebt nog een heleboel 12. 12 ja, 1000. ja, ja, ja, ja. En die gaan we zeker nog wel een keer draaien, Jan. Hey, we gaan het even hebben over de voetbalwedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn... inmiddels uit de rust, weer druk bezig. Ja. En uh, er wordt flink gescoord bij die wedstrijden. Nou, dan mag jij de eerste doen. Ja, daar wordt er minder gescoord op dit moment. Want het is uh, PSV tegen Feyenoord. Daar hebben we het dan over. Nou, gelijk als uh, aan de ruststand nog steeds één tegen één. Maar in Utrecht wordt uh, er flink op, uh, op los gescoord, Met name door Vitas. Want uh, FC Utrecht heeft er één keer één uh, uh, uh, Ingeschoten en Vitesse zelfs 3. Dus tussenstand SV Utrecht Vitesse 1-3. En Vitesse staat toch lekker hoog, of niet? Ja, die gaan redelijk goed. Ja, dus uh, die hebben een mooi, uh, mooi spel uh, vandaag. En uh, ja, ik ben toch wel benieuwd uh, hoe PSV het gaat afbrengen thuis hè, tegen Feyenoord. Dus die moeten ze gewoon winnen, Albert Jan, toch? Uh, uh, op papier heb je gelijk. Oké. Okay. En dan om uh, kwart voor vijf hebben we ook nog een uh, klapper van de dag. Pek Zwolle tegen Ajax. We houden de wedstrijden voor je in de gaten. Op... Trouwens, Pitesse staat vierde, hè? De, de, oh, Oké, okay. ja. Nou, dat is, uh... Onder AZ. En dan heb je nog PSV. En dan heb je Ajax. Het is niet verkeerd. Zo meteen in het volgende uur van uh, Zandvoort. Uh, op zondag daar meer over. We gaan op naar het nieuws en weer met 9.9.